In kerkraden zijn afgelopen avond vele tientallen mensen bij elkaar gekomen... bij de speeltuin waar de negenjarige Gino afgelopen woensdag verdween. Ze legden bloemen neer en zochten troost bij elkaar. Ook familieleden van Gino waren aanwezig en bedankten de mensen voor hun steun. Woensdag is er een stille tocht voor de overleden jongen. Het lichaam van Gino werd vanochtend gevonden in Geleen, zo'n 25 kilometer van kerkraden. Een man van 22 uit Geleen zit vast op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. De Oekraïense onderhandelaar Podoljak zegt dat het geen zin heeft om met Rusland te praten... voordat Russische troepen zo ver mogelijk naar de grens zijn teruggedrongen. De Oekraïense onderhandelaar reageerde op een interview met de Franse president Macron. Die zei dat Rusland niet moet worden vernederd, zodat er een diplomatieke oplossing mogelijk is. De Oekraïense minister Kuleba zei daarop dat Rusland zichzelf vernedert. In de Nations League hebben Italië en Duitsland elkaar in evenwicht gehouden. In de 70ste minuut kwam Italië op voorsprong door Lorenzo Pellegrini. Maar een paar minuten later maakte Joshua Kimmich de gelijkmaker. In dezelfde groep won Hongarije eerder met 1-0 van Engeland. En daarmee zijn de Hongaren na één speelronde de verrassende koploper in deze pool. Oranje speelt de woensdag weer in de Nations League tegen Wales.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 Maakt ze naambaar. Want de zon zijn Het station met patent op de zon. CFM 24 uur per dag. Hete zomerhits. Always say you love me but you. Always make it all about you. Especially when you've had a few. Already so feel bad for you next, and have to put up with you. Oh yeah, worked on myself. Open. My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 Ford. En zomer Just close enough to tell you that you Do something It's drifting over me And when I wake, you're You're never there And when I sleep, you're You're everywhere You're everywhere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 De van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Ma journée passée à une de ces vitesse, pas mille nez dehors et pas laver.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 for a long time i never think i was going to see you again Fem, Zon, zee, zandvoort en zomerhink. You said I take too much space, half an inch from my face and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. Chance to be honest, I'm happy for you. The goes using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it.